Keurige Tongen, Ruigoort, Pinksteren, 2024. al En iemand die wijzigt, Het is gevaarlijk als je weer oversteekt. Ik overstuur. Ik ben het huid een beetje. Zet mijn kanaal naar zachter en staat helemaal open. Ja, ik blijf praten. Niet dat jij mij verstaat, ik blijf praten. Ja, die versterker is een soort van. Ja, dat is goed. Ik praat. Ik praat. zien Zorg van net aan. Ja, hè? iemand is Oké. Okay. Neem jij die? Oké, okay. dus het is een klein fragment, het is vrij abstract, absurd. Dus als je het niet kan begrijpen, ligt niet aan je intelligentie, dat is gewoon niet erg. <tolk> yeah Water te kijken. Naar water kijken is altijd leerzaam en nuttig, zelfs als daar niets te zien valt. We keken naar het water, zagen niets en begonnen ons al ras te vervelen. Maar we troosten ons met de gedachte dat we toch iets goeds hadden gedaan. We bogen onze vingers en telden. Maar wat vertelde, dat wist ik niet, want wat valt er in het water te tellen? Ja, op een dag is hij bij me komen aanlopen, tot hij er was. Had ik niet het gevoel iemand te missen. Maar nu hij er eenmaal is, zou ik hem niet meer kwijt willen, nooit meer. Het heeft niks met liefde te maken hoor, misschien niet de liefde die u bedoelt. Het is meer alsof je, ja, alsof je, totdat je hem ontmoet hebt als een halve appel door het leven bent gegaan, ja. Maar nu hij er eenmaal is, zou ik hem niet meer kwijt willen. Nooit meer. ik, maar toch had ik het gevoel dat ik nog steeds de langste jongen van de klas was. Ben ja, dus je al lang niet meer? Oh, ben ik dat al lang niet meer. Nee, al lang niet meer. Ik ben zo blij dat jij hier bent. Oh Ja, jij ja, maakt me zo gelukkig. Wat meen je dan nou? Ja, dat meen ik echt. Ja. Je maakt me zo gelukkig. alles lijkt te kloppen voor het eerst van mijn leven. Oh ja, dan ook een beetje, een beetje. Jij, het bos, de raket. En welke raket? Die nog vaak moet worden. Oh. Voor als je naar een andere planeet gaat. Ga jij ermee? Welke planeet ga je? Mars. Mars. Ja, Mars. Ga je zitten met, met, met de raket naartoe? Nee, nee, nee. nee. Kwestie van concentratie. overwinning van de geest op de materie. Ik kan bergen verzetten in mijn hoofd. In mijn hoofd. Ja. We gaan we voor een hitting spelen? Nee, ik wil jou voor een hitting spelen. De pianistisch is helaas thuis. Laten we gaan staan. Beste lieve aanwezigen, dit was een eeuwentoon, ook speciaal voor Hedy Dancona, samengesteld. Want Hedy krijgt vandaag een hele bijzondere trofee, namelijk de Ruilgold trofee. 2024. Ja. En de rest van het... Van deze ja, ceremonie, maar dat vind ik ook een beetje... Hij zal zich buiten afspelen. Laat je verrassen. Terug in de zon. Ik heb staan, het Nee, gaat het niet goed? Uh, nee, ik heb uh, een batterij het... Maar ik was net tot, tot, tot de muziek. Nee, je, deze moet ook deze moet echt muziek Maar de, de, de raad dat de uitre de de... Uh, uh, trofee uitreiken is ook nu. Uh. Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht even bij, bij de band, kan ik even rusten? Nee, dit is het, of ik zelf, dit is poëzie met uh, improvisatie, met muziek eronder. Ja, yeah, oké. Okay. Maar die batterijen zijn ook leeg. Heb je een batterij nodig? Samen. AA? Ah, ah. Nee nee. Sorry. Sorry. Is oh shit. ja, het. Die mij zeer dierbaar is Maar niet van mijzelf Hoewel ik mijzelf ook dierbaar ben Het gedicht is van iemand Die helaas Al een tijd overleden is zelfs Maar zijn gedicht staat hier Naast de kerk geschreven Een van zijn gedichten Hij kwam hier vaak Zijn naam is Simon Vinkenoog Heet ik, ik schaduw. Een ander ben ik, gestoken in mijn kleren, die met mijn naam wordt aangesproken. Hij woont in hetzelfde huis als ik. Wij slapen met dezelfde vrouw, jawel, en lezen terzelfde tijd dezelfde boeken. 's Morgens wordt hij in mij wakker. Wordt hij wakker? Staat met mij op, wast zich en scheert mij. Wij nemen samen afscheid, lopen samen door de straten. Wij lopen samen door de straten. Hij werkt, zij denkt, zij eet voor mij. Uit mijn mond komen soms ook zijn woorden. Uit mijn mond! Soms overvalt hij hersenschuddend bij. Er rijdt de kans aan in mijn hond te worden. de kans in mij rond te morgen. Ik haat hem, ik haat hem, ik haat hem. Hij verraadt mijn geheimen. Wat ik niet zeggen wil schreeuwt hij voluit van de daken. Ik weet niet meer wie ik ben. Ik weet niet waar hij mij zal leiden. Als ik niets meer leen Neem dan gerust Neem dan gerust Zijn handschrift Voor het mijne Dank jullie wel Dit was een gedicht van Simon Vinkenhoog en dat heette Ik schadu. Um, dat brengt mij bij het feit dat ik een, een. Dit was even de introductie. Ik ga nu een, de volgende dichter aan. Seconde, erg vervelende heavy metal. Gevolgd door een hele penetrante piep van zo'n um, 6000 stars. Ik ben dom! In mijn hoofd. En een piep. Een verdomde piep. Maar goed. Weet je. Ik, ik hoor je niet zo goed. Maar ik ben niet doof van de oorsprong. Ik hoorde best wel goed. Tot de dag waarop mijn oorsprong die dag was op de radio steeds maar weer die vervloekte love song. Waardoor mijn oor begon te bloeden. Daarom dat hij uit het raam sprong. En nu ben ik doof. En auditeen. Oh, en heb ik dit gehoorapparaat paraat. Al werkt die niet. Hij geeft mij alle instructies via Google Maps. En leidt mij naar een McDonalds waar ik niet in wilde zijn. Hij versterkt veel te veel. Hij doet mij pijn. Hij kost 5000 euro. En ik heb medelijden met alle oude mensen die zo'n ding moeten dragen. Ik graag meer herrie. Ja. Er is altijd herrie. Ik kan er niet van slapen. Ik kan er niet van denken. Vandaar dat ik een simpel beroep als ouderwetsene heb gekozen dat hij met hoe fan geworden ben. En nu graag stilte! Stilte, stilte. Stilte die er nu voor jullie is, maar die er voor mij nooit meer zal zijn. Dank. zou kunnen, maar uh, na die meneer van net dacht ik, waarom niet? Het is getiteld de vleesboom. Oh. Um, ik ben dus slechthorend. Ik heb die niet dus, ik heb ADHD en ik, ik ben autist, dus ik val niet voor de vrij letterlijk op. Deze gaat over de vlees. In de wachtkamer van den dood smeerde ik die dag toch maar mijn brood. Je moet nog eten, een mens moet nog wat. Mijn ziel bracht niks dan honger en leegte. Dit schrijnende, schrijnende, gapende, piepende gat... De frigo gaat er niets dan leegte. Ik wachtte tot er iemand zelfmoord pleegde. En nog voor ik aan mijn noenmaal begon, spierde hij zich met een fraaie sprong van het balkon. Dus snelde ik naar zijn dode lijf, opdat ik uit zijn uit elkaar gespatte vunzigheid de hammer jatten kon. Maar ik voelde niets dan een vleesboom. O oh, vleesboom, geef boom! Boom van vlees. Ik wou dat u fraaier was geweest. U groeide geen borsten, geen kroketten en zelfs geen draadjesvlees. Slechts stolsel, staai, koud en bebloed, maar nergens kote letten. Ach, uw bedoeling was vast goed. In de gang met mijn kop door een strop. En er is weinig aan de gang, want mijn hart hield ermee op. En toch zit er beweging in dit koude dode lijk. Door het gewicht van mijn lijf en het te roteren van de aarde, waardoor het best gezellig lijkt. Op een slinger van Foucault, maar ondanks die aantoonbare beweging ben ik verder best wel dood. Openbare werken, buighoort 2024. ...huisopnames gemaakt... ...afgelopen vliegdommer... ...op Raaghoord... ...en dit is Pinksteren... ...en dit is bij het... Uh, ...podium bij het Kvaterhuis... ...in Prove XL. Steinach! Ik heb al zo lang niet aan je gedacht... ...maar vandaag is het zo'n dag... ...dat ik er... ...met het trein weer eens... ...op uit mag. En zo... Kom ik onverhoopt langs Stijnach waar ik niet meer om je heen kan. Want hier in Stijnach ben ik niet langer alleen. Maar kan ik zonder jou toch niet bestaan? O, ach en wee. Ik moet toch ook niet zonder jou naar Stijnach gaan? Verder ben ik wel oké. Okay. Verder zonder ons twee. Vergeet ik al je hekel en heel je pestgedrag Maar nu in Steinach voel ik me smachten naar je lach Zoals ik al die jaren deed Maar lachen deed je nooit Oh Stijn, Stijn, ik ween Oh jee, oh jee Ik hoop dat ik snel weer naar huis mag Want hier in Steinach Kan ik niet meer om je heen, ach en ween en steen opgestapeld, tweede klas. Als een stuk derde rang vee. Als ik hier maar weg mag. Want hier in Stein. Steylacht... je Of dat de mensen niet denken dat, uh, dat dat we je omgekocht hebben om je een op ons... Nee. Ik hoop dat het zo fijn vond. Dat is, uh, dat is wel een cadeautje. En nu heb ik een fantastisch cadeautje aan allemaal. En via jullie tot stand gekomen? Nou, ik zeg niet uh, wie het zijn, maar... Um, ik hoop dat jullie er evenveel van genieten als ik heb gedaan. Oké! Okay. Het gehalte, maar de snelheid waarmee je opneemt eenmaal gewoon ja. heel goed. Almere, het kantelraam op zolder, half open als mijn ogen. Licht gebogen, ingebroken licht. Vergezichten. de ligt de slaapstand. Windwoners die wachten tot de wind gaat draaien in het vroege ochtendlicht. Mijn knipper ligt tot het einde van de blokmarkering. Huizenblokken die uit een blokkendoos verrijzen, zo nieuw dat de mensen fucking twee keer ouder lijken. En de wind waait hier rond alsof de zee niet heeft verloren. Met de blik op het westen, maar het anker in de grond. Ik word tweede keer geboren op mijn plek. Ik een muziek, op de stad. Ja, ja, ja, ja. Ik heb uh, de zikker en mijn rechter hersen, hersenhelft zijn constant aan het touw gesproken. Ik denk aan honderd. This color is radiant and I became it. My anger was born. I knew I couldn't go back. My love had caught fire. My house had caught fire. My town has to cut fire. My childhood had caught fire. My dreams had caught fire. My life had caught fire. My books had caught fire. My home had caught fire. My town had caught fire. My dreams had caught fire. My child had caught fire. And suddenly, my anger had burned the world. And I was standing there on this field of ruins. I couldn't go back. Thank you. person in the band and so I just want to take a second to appreciate all of these beautiful women learning all of these beautiful words and pronunciation which are an absolute blessing to to, to, to sing with and really feel like we connect on the same grounds that is actually my roots and um, the next song I wrote is I wrote it at this point of almost falling and finding all the reasons to actually fall and give up and let go and not fight anymore when life really felt like a fight. And then every time I was at this step of almost falling, I realized there is this like that wants to have a party and smile and sing with people and, and do all these things. So every time I was about to fall, there was this <clears throat> that kept me um, kept from it. So that's what the song is about. Little girl, little Na świt, boci chudku, nikt nie patrzy, nikt nie płaci, a ale nikt nie tańczy, Zabierz-na zalecen. I'm <laughs> gonna South, south of Poland And there was this party And we were just all singing Someone would intonate a song We were all joined And that's kind of how the evening went A lot of vodka <laughs> And then at some point The head of the house Intonated that song And everyone As they joined singing Started taking the shit And leaving I was like Oh that really is the song For the end of things <laughs> When someone intonates it, it's the sign that Like oops you very much but it should maybe be. Um, so I thought maybe you could sing it with us. I'm not gonna try to teach you the words because <laughs> that might take just too much time but I thought I can teach you the melody and you can sing it with us for the end of this performance. Which goes like... Repeat after me. Nah, nah, nah, nah, nah. Mensen die opruimen, maar we hebben gewoon meer vuilnisbakken nodig... ...dan kunnen we het zelf doen allemaal. Okay. Oh You are fully in this psychedelic journey. Kamee en Arie op het pandpodium, dat is een mooie theatervoorstelling. Waar? Op het pandpodium, het begin van het dorp. Dat is waar, waar Het pandpodium is het begin van het dorp. Oké. Als je dorp in in ja, Linkerhand. Ja, Oké. Okay. En, en wat is daar? Het is Kamee en Ari. Oké. Okay. Ja. ja, en dit is... Ja. De, overal waar je komt is <laughs> zit. Nou, dat was weer een radiograafbriefing. Ja, dankjewel. Oh. Openbare yes, werken ruige hoort Radio Ruighoor die hele connectie faalde, dus dat er alle kanten Openbare werken Ruigoort 2024 Het was een koude nacht en ik zal je mijn verhaal vertellen. Het sneeuwde buiten, het vroor licht. Ga jij me vast het bed warm maken, zei hij. Nee, dat doe jij maar. Dan zal ik de buiten. En de man pakte de pak en liep naar de straat. Hij zette de vuilnisbak bij de anderen neer. Hij zag de soldaat natuurlijk wel met die mortier. Maar hij dacht niet na, hij wilde terug. En op dat moment klonk het schot en het huis was verpulverd. Shellshock, shellshock, shellshock. De soldaat was van daders slachtoffer geworden. En de man, slachtoffer, rende weg. Ik weet niet of dat zijn vrouw nog in leven was. Er was een dader op dat moment, slachtoffer en dader, begonnen door elkaar te lopen. De soldaat en de man werden één slachtoffer en dader tegelijkertijd. En de jonge man keerde terug naar het dorp. Waar hij als een gek werd behandeld. Is loene loenen, loenen, loenen, loenen, loenen, loenen, tik Zie hem gaan, zie hem staan Sluit hem op, sluit hem op, sluit hem op die gek Sluit hem op, sluit hem op, sluit hem op Is er loene loene loene loene loene loenen, loenen tik Is loene loene loene loene loenen, loenen, tik Zie hem gaan, zie hem staan Die gek hij maakt de straat onveilig in het gesticht met die gek en de kluisenaar van het dorp. Het was geen André Haas, dus dat wist hij wel. En hij probeerde de muziek te begrijpen. is zijn tremoren te gebruiken. En alles wat fout aan nog was, bleek ineens goed te zijn. En er verstond de taal niet waarin gezongen werd. Maar hij probeerde de talen niet nog wel te snappen. En hij keek weer naar het meisje. En hij probeerde mee te doen. Wil nee, oh, ik te herrieën? Hé, herrieën, herrieën. Arme dieren, jullie moeten nog eens zien. plek nee, op de tafel. Neem plek op de tafel. Haal die twijfel weg. Je denkt ja aan mij. Reed geen Polonaise. Ik ken ze. Er is genoeg plek voor iedereen. Dat doe ik niet aan mee. Ik kan jullie gedachten lezen. Er is maar één gedachte. Maar ik de energie langzaam loskomen. Het is potverdomme ja! Heb ik dan nog niet door? Yes sir. Hey. Skydiving. Ah. Yeah. Onze medespelers en medemensen. En die worden vet betaald, hè? Je, je mist wat. Oké. Okay. Dank jullie wel voor het komen. Podium van de zondag 19 mei 2024. We hebben ons heerlijk nageleten met DJ Laura Game. En blijf vooral hangen en van het vier genieten van elkaar. Jullie harte delen en dansen. Tina Nina niet! Dankjewel! Als jullie het leuk vinden om een berichtje achter te laten, hebben we daar een gastenboek liggen. Je kan ook je e-mailadres eventueel achterlaten, dan zetten we jullie op een maillijst. We mailen niet zo vaak, maar dan kunnen we je op de hoogte houden van onze voorstellingen. Ja, dan Dankjewel. De de certeza ora is een signaal de interrogatie. todo dokter die aan ons se en het mundo, De maestro is tu y no en Wordt het overgedaan door een kleine, kale, scheel-overgemodderd, die een gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stellig blauw geschilderd vertrek, dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd de hal. De kennis die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. Adio Ruifgoort. De Ruimgoor, De Ruifgoort! De, de, de, de, de Allemaal aan boord! De Ruifgoort, aflevering van de Ruifgoort Mario. kleine taal. Wil jullie wel. niet nog één keer doen? met ja. met De van van de stilte van de stilte dat de schuil van het chumines de de der kennis die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan. Ja, ja, ja, ja. Radio Roeghorst Radio, Radio.